Wie in Frankrijk een miljoen of meer verdient zou 75% belasting moeten betalen, vindt de sociaal-democratische presidentskandidaat Hollande. In een tv-programma noemde Hollande gisteravond zulke hoge inkomens ongepast. Belastingen en banen zijn een belangrijk thema in de Franse verkiezingsstrijd. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen is op 22 april. Het weer dan nog bewolkt en vanochtend wat motregen en wat mist. Vanmiddag droog, het wordt ongeveer 11 graden. Ook de rest van de week is het zacht met eerst motregen, maar later in de week wat zon. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat nog 137 kilometer file. Ik noem de files in de randstad vanaf 3 kilometer. A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij een knopende Hoefelaken 4 kilometer. Verderop voor Brugge 3. Op de A4 daarna richting Amsterdam. Langzaam rijden tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk over 9. A9 ook maar richting Amstelveen. Wij knopen Draasdorp 3 kilometer. Op de A12 daarna richting Utrecht tussen Gouda en Woerden nog 14 kilometer langzaam rijden. Had te maken met een aanrijding, bij Harmelen zijn de rijstrook alweer een tijdje vrij. Op de A27 Almere richting Utrecht voor Beeldhoven 4 kilometer. En op de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Amersfoort, Vathorst en Leusen staat 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 En daarvoor, wat een heerlijk liedje, hein? Michael Jackson, Baby Minds of the Thriller en is nooit als single uitgebracht. Nou, je hoort er weer, als er de single was uitgebracht, was dat nog een hit geweest. Hey, we gaan even beginnen, tweede uur van Zondag en met het keukentafelnieuws, vorige uur uitgelegd. Hey, um, nieuws over een man uit Rotterdam, die had een, een nieuwe telefoon gekocht en hij heeft meteen zijn leven daaraan te danken. Nou, hoe komt het dan? De man die werd uh, vorige maand door een nog onbekende schutter onder vuur genomen. Maar, je raadt het misschien al, de kogel werd tegenhouden door zijn mobiel. Tijgers. Zijn mobiel had hij in zijn borstzakje zitten. De politie tast nog in het duister over zijn motief. Het motief van de dader. En komt daarom, de zaak, uh, komt daarom met de zaak in opsporing verzocht. Wat voor telefoon heeft hij dan, joh? Ja, dat vraag ik me ook af. Het zal geen iPhone zijn, dus het glas. Ja. Dus die gaat meteen doorheen. Ja. Die Nokia zegt we dat het wel stevig worden. Nokia... Het moet wel een Nokia zijn. Het is een ouderwetse Nokia. 33. Het was een iPhone. Het was een iPhone. Oké, okay, oké, okay, oh. oké. Okay. Zal die nog gebruikbaar zijn, die iPhone? Hij <laughs> ja, zit maar met de bellen, maar dan is elke keer zo'n kogel, zo kogelgat in. Dan krijg je gewoon in zijn oor kijken. Ik <laughs> is een iPhone kogel tegengenomen. Ja. Vier op de tien jongeren vindt zelfs te veel snoepen en snacken. Bij bijna de helft is dat Impuls aankoop. Waaruit het onderzoek onder jongeren van 12 tot met 24 jaar... 53% denkt dat mensen gezonder gaan eten als je meer plekken gezond eten aanbiedt. Helemaal mee eens. Heb jij het probleem ook dat je het Nou, eet? ik merk wel, um, je hebt nu bij Albert Heijn heb je bakjes fruit van 2 euro. Ja. En uh, nu ze dat hebben, heb, eet ik bijna elke dag fruit. Of één keer in de twee dagen heb ik zo'n bakje. 2 euro is gewoon makkelijk, hoef je niet zelf te snijden. Nou. Het zit er al in. En dan eet je dat gewoon op. En eet je daarom gewoon veel meer fruit. Ja, nee, dat doe ik ook. Maar hoe zit het met jou met snacken? Haal je soms een... Uh, nou, Iets te kanen Ik uh, kan beter zeggen Je kan beter vragen Wanneer ik eetjes gezond Maar Ja is het zo Eetjes nou ja. veel uh... Maar ik uh, ik kook niet zoveel en als dan, dan ga ik meestal wat halen of mag een trom altijd dit, zo weet je wel. Ja. Of pizzaatje of... Uh, ik, uh, ik ben een beetje van het luie, luie gedoe. Eet je gedo gedo ooit dan. wel eens fruit? Ja, wel, ja, ik hou die bakjes nou de albedrijf. Dus ja, ja dat is zo handig. Ja. Hé, hey, um, blijf even in het eten. Het eten zitten, want uh, ochtends neem je wel eens lekker zout op je eitje. Of extra smaak geven aan de soep met een snufje zout. Nou, het onderzoek is gebleven, gebleken dat we te veel zout eten. Meer dan 85% van Nederlanders krijgt meer zout binnen dan goed is. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek van het RIVM. Vooral kant- en klaarproducten zitten vol met zout. Maar ook de kipfilet bevat veel zout. Dat valt het niet zo op omdat het vlees is volgespoten met water. Tot nu toe gebruiken alleen de bakkers minder zout. Per boterham is de hoeveelheid zout verlagen naar 0,5. Van 0,5 naar 0,3 gram. En voorbij alles wat je eet. Er zit zout in. Ja. ja, wat ze zeggen, die kant-en-kaar-producten. Zo makkelijk te halen, maar het is zo, zo ongezond, hè? Ja, maar gewoon alles. Zoals in fruit zit. Uh... Maar maar... <laughs> ja. maar, nee, maar sham of. Uh, ja. Dat soort dat sham. Ook voor beleggen brood. Ja. Daar zit, zit ook weer zout in. En gewoon ook. Uh... Nee, nee, ja. Meer, minder goede zout, zout, zout in. Ja, zit zout in, ja. Moet je oren geregeld schoonmaken met een waterstaafje. Je moet oppassen. Een vrouw uit België deed, deed dat ook, maar ze poedde er wat te ver door. Waardoor haar trommelvlies scheurde. En door de zouden we zou het wel even repareren. Maar die beschadigde vervolgens haar middenoor. Belgische is nu aan één kant doof, want enigszins haar cellen Hij is inmiddels zeven operaties achter de rug. Maar gehoorpraat zal altijd nodig blijven. Ja, ik heb wel eens gehad dat ik. Uh... Met een, een, een T-label. Toen zat ik even in mijn oor. Dan duurde je gewoon uit jezelf die tv te kijken. En toen heb ik gewoon een week gehad dat mijn oor dicht zat. Hè. Toen moest ik naar de dokter om mijn oor uit te laten spuiten met water. En zo, toen hoorde ik het pas weer. Oh. Dus het is echt gevaarlijk. Hé, hey, uh, rode oortjes nieuws. Oh, de betreft. uitzending van het Britse seizoen Jazz FM is verstoord door geluiden uit een Porno film. Behalve de vertrouwde jazzklanken kregen luisteraars een minuut te lang te horen hoe mannen al hijgend en kreunend seks hadden. Wat horen, horen, Het lijkt te gaan om een homopornofilm, zo schrijft de krant erbij. Het raadjezoon heeft excuses aangeboden aan de luisteraars en neemt de maatregelen tegen het verantwoordelijke medewerkers. Nou heb ik een klein stukje, dus als je het niet wil horen, oren dicht. Maar voor de mensen die voor toch de, niet willen zijn. Zo ging dat dus <laughs> op Jazz FM de Britse Dus Het zal ons niet gebeuren, denk ik, hè? Uh, Je no, weet niet wat we uitvoeren no. onder de muziek, maar dit zal ons niet gebeuren. Houden de microfoon, houden we uit dan? Hey, het is een um, kwart over vijf, of kwart over drie geweest, Goedemiddag, zondag in Camerland. En hier is George Benson. We never And hit the city lights Cause there's music in the air And lots of love and everywhere So give me the Muziek van Hitarda en toepasselijk bij het vorige bericht hè, Sex and Rock'n'Roll ja, Dat is wel leuk hè, dat liedje kreeg, we, kreeg jij op de mail Van uh, de, de oudere man die ook al woordfoto word, aan het spelen is Hij wordt steeds moderner en moderner die man Ja, een goed liedje hè Hitarda, Sex and Rock'n'Roll Dit was er blij mee toch een dingen van ons hey, Twee tussenstanden in de televisie, half drie begonnen uh, PSV tegen Feyenoord, dan dus zat het 1 tegen 0. En Twente, Utrecht, zat dus ook 1 tegen 0. of om te vragen hoe het gaat en om te praten met je. Ik kan niet bellen, want je bent niet meer hier. Dus ik probeer te bereiken met de pen en papier. Mama mist je zoveel, we allemaal natuurlijk. Je allerlaatste feestje was er niet bepaald gruwelijk. We janken allemaal naar de baby's in moest En ik bedank die mama af en toe nog steeds op Maar goed, ik doe nu weg met dingen. Ik werk en stress. En ik heb niet tegenwoordig ook een plekje in west. De verwarming doet doe het niet, daarom lijkt het zo keel En ik ben al vrijgesteld, daarom lijkt het zo stil. Maar het komt, shit, voel je bananen maar zien. Ik Nagedankt, de mannen en kapot van team. Ik heb mijn hele haar gezicht vanuit het niets gebaat. Dat is dingen die ik, ik jou denk nog wil vertellen dat in mijn boek van jou. Ik zou eigenlijk nog even willen praten Besef dat af en toe niet eens, je hebt pas even laten Hoe kan je nou dat trots op ons zijn? De je niet hier weer een brok in mijn keel Als ik de woorden op papier ben ik ben het Maar ik ben niet zo sentimenteel Al die vreden willen flessen, maar ik zeg niet zoveel Maar in ieder geval, Bram is net als ik een ik middelvinger in de lucht En bijna niemand heeft begrip wanneer je zit in de gerucht Maar dat is hoe het anders zijn Al die spoken al mensen met karakter maar klein Dat is lekker simpel, dat is wat ze deden bij mij De show ik ben niet gaan studeren, maar mijn leven is vrij en ik doe nu wat ik wil, en als jij het daar gewild had Ik hoef mijn leven niet te leven als een schildpad Want ik heb ik een creatieve van jou Er zijn zoveel dingen die ik jou kan vertellen Ik wat ik van jou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 had, en jij gewoon hetzelfde probleem had Maar ik heb zoveel positiefs van jou Dus daarom In bied ik mij kiezen, mijn schiezers yeah, aan Ik mijn broek van jou yeah. liedje, de zit een treintje Oosterhuis en brief aan jou. Zo, de zondagmiddag hier op CFM Zandvoort en goed nieuws voor... Voor jou, Aldo, onder andere. Oh, vertel. Want uh, goed nieuws voor mensen die veel snelheidsboetes krijgen. Oh. De Amsterdamse rechtbank heeft bepaald dat justitie geen administratiekosten rekenen voor die boetes. Mooi. Burgers die toch betaald hebben, kunnen die kosten voor van 6 euro per boete mogelijk terugclaimen. Reden is dat mensen die een straf krijgen niet hoeven betalen voor de uitvoering hiervan, maar verwacht wordt dat justitie nog in hoger beroep gaat. Uh, ik zit al op 11 uh, keer 6, dus uh, uh, 66 euro? Nou, nou, nou nou, oh, is toch... Uh, is toch uh, is en ik heb nog geen hangen die ik nog moet betalen. Dus dan taak ik dat ook niet. Heel goed. Hé, hey, um, ProRail. Van de, de, de rails natuurlijk. Voor de treinen. Um, die wil... Dat alle treinreizigers voortaan de roltrappen op het station juist gebruiken. Wie wil blijven staan op de roltrap, moet dat aan de rechterkant doen. Wie door wil lopen, kan er dan links langs. In Leiden en Amersfoort is er al met proef meegedraaid en daarom wordt er ook in de rest van het land roltrappen voorzien van de Leus links gaan. rechts staan. Goed. Hoe voorzien je het hè? Zeker reis, gebruiken ze te verdachten. Hé, hey, uh, nieuws over de politie? Foto. Want de politie werkte hard Je zal misschien niet verwachten ja. Nee, misschien ook weer wel Het blijkt uit de cijfers van de politie zelf Vorig jaar overtrat de politie 350.000 keer de arbeidstijdenwet Volgens de bonden zitten agenten tot over hun nek in het werk En dat is volstrekt onacceptabel Nou, einde overblokje voor toch? En dat is? Dat zeg maar niet op de radio Nee, zeg maar Nee, nou, ja, het is gewoon de criminaliteit beter aanpakken toch? Nee, je gaat nu zeggen ook. <laughs> nou ja, je hebt die, uh, de, een bepaald soort volk waar, waar veel gezeik mee is. Oh, zo bedoel je? Ja. Ja, ja, ja. Maar dat heeft toch niet te maken met wer hard werken of nee, de politie? Nee, en daarom hebben ze wel dingen te doen. Zo. Oh, zo bedoel je? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar We noemen geen namen. Als ik het ga, ga vertellen... Dan wordt het nee, maar ik snap, ik snap precies wat je bedoelt. In, uh... Maar de politie werkt dus te hard. Aan de andere kant is het ook weer een Ja, het kan twee kanten op, hè. slecht teken, goed teken. Ja. Het is wel extra veiligheid. Er ja, maar als de politie weer niks te doen heeft, is het misschien een goed teken dat het juist goed gaat. Ja, dat is, het kan twee kanten op, hè. Ja. Ja. Hé, hey, nog één uh, berichtje... Want een uh, zwembad in Breukelen heeft te maken met een lek. Nou, een zwembad, denk je lek. Ergens uh, overstroming. Maar er loopt geen water weg. Het gaat om een lek in de computerbeveiliging. Oh. En dat is ook geen pretje, want daardoor kan iedereen die een beetje handig is met computers... ...van een afstand, de watertemperatuur regelen en de attracties in het zwembad aan- en uitzetten... Het is niet duidelijk of al dat is gebeurd. Oh. Het gebeurt echt steeds veel, hè? Het, steeds het meer? Zullen we dat even doen. We hebben 30 graden water of zo. Het gebeurt echt uh, steeds vaker dat er dat dingen worden gehackt en. Uh, ja. ja, uh, Computerterrorisme kan je niet krijgen. Bij de politie zoeken ze mensen van de ICT, zeg maar. Ja. Waar die, die handig zijn om de nieuwe soort hackers zeg maar, aan te kunnen pakken. Die handig zijn met computers. Zodat uh, bij, vanaf de politie, vanaf het politiebureau, kunnen ze dan. In, met computers opsporen waar hackers zitten Omdat ze ja, gewoon ja. heel erg achterlopen En hackers gewoon ja. slimmer worden En dat is heel slim ook wel eens hackers in, uh, in, in uh... Ja en Dan pakken ze, pak ze een hacker op En dan hebben ze in ruil voor het Moeten ze dan voor de politie werken Moeten ze andere hackers weer oppakken Ik vind dat, ik vind dat wel een goede oplossing, ja. toch Nou, ja, Tot zover een aantal berichten hey, Zometeen het uh, sportnieuws uh, Sport Nationaal en internationaal Ook de tussenstanden in de Erevisie En muziek van John Mayer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 Assim você me mata. Ai, Ah, ai, ai, se je te pego, hein? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? This and Good for the geese. It's always good for the gander. Ouch, sailor. So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 ...als een twee maanden actie voor betere arbeidsomstandigheden. De manifestatie wordt na 11 uur buiten voortgezet... ...waar een paar duizend demonstranten worden verwacht. Vanmiddag wordt een petitie aangeboden bij het hoofdkantoor van ING in Amsterdam. De Het is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er nog files op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk 8 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouden en Bodegraven, 5. Verder richting Arnhem bij Driebergen 4 kilometer. En op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal West en Driebergen 8 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht West 5. A27 Almere-Utrecht bij